Het fruitverkoopstertje Heel lang geleden leefde er in India een prins. Hij was heel rijk, maar hij was niet gelukkig, want hij kon geen vrouw vinden die bij hem paste. Hij had van noord naar zuid en van oost naar west door het land gereisd. Op die reizen had hij veel mooie jonge vrouwen ontmoet, die allemaal heel graag met hem wilden trouwen, maar op geen van hen was hij verliefd geworden. De mensen die met hem mee reisden, konden het maar niet begrijpen. Maar hoogheid, u bent voorgesteld aan de rijkste en mooiste vrouwen van India, zeiden ze. Waarom is er niet één bij met wie u wilt trouwen? Het antwoord is heel eenvoudig, zei de prins. Ik heb de juiste vrouw nog niet ontmoet, van wie ik echt zou kunnen houden. Elke ochtend stond de prins op het balkon van zijn kamer in het paleis en keek over het marktplein. Af en toe moest hij even glimlachen om de acrobaten en goochelaars die op het plein hun kunsten vertoonden. De rest van de tijd zat hij voor zich uit te staren. Maar op een dag hoorde hij boven het rumoer op het marktplein een vrouwenstem roepen. Vers fruit te koop, wie wil mij mooie vruchten kopen? De prins keek uit het raam en zag een meisje dat een mand met fruit op haar hoofd droeg. Haar kleren waren heel armoedig, maar de prins vond haar het mooiste meisje dat hij ooit gezien had. Dat meisje wil ik leren kennen, dacht de prins. En hij stuurde een van zijn bedienden naar het marktplein om het meisje naar het paleis te brengen. Even later kwam het meisje binnen. Ze keek verlegen naar de grond. Hoe heet je? vroeg de prins. Rashida, fluisterde het meisje. Til je hoofd eens op, zodat ik je ogen kan zien, zei de prins. Ah, ik zie het al. Je bent heel mooi, maar dat heeft je niet trots gemaakt. Je ogen zijn lief en zacht. Je zult me de gelukkigste man in de wereld maken als je met me wilt trouwen. Ik wil heel graag met u trouwen, zei Rashida. De prins riep de hovelingen bij zich en gaf hun opdracht het huwelijksfeest voor te bereiden. Maar hoogheid, zei een minister, u kunt toch niet met een fruitverkoopstertje trouwen. Maar de prins luisterde niet naar hem en een paar dagen later trouwde hij met Rashida. De eerste tijd waren ze heel gelukkig. Maar na een paar maanden begon Rashida te veranderen. Als de prins zei hoe mooi hij haar vond, haalde ze haar schouders op en zei ongeduldig. Ja, ja, dat weet ik nu wel, dat vertel je me iedere dag. Maar het ergste vond de prins dat zijn mooie vrouw nooit meer lachte. De jaren gingen voorbij en Rashida veranderde steeds meer. Ze wilde dat haar bedienden de hele dag achter haar aanliepen... met een spiegel en koele dranken. Ze had voor niemand een vriendelijk woord meer over. Zelfs niet voor haar man, de prins. De prins wilde zijn vrouw graag gelukkig zien... en hij besloot een groot feest te geven... op de dag dat ze drie jaar getrouwd waren. Aan het einde van de feestmaaltijd pakte hij een vrucht van een schaal en gaf die aan Rashida. Ze keek hem hooghartig aan. Je denkt toch niet dat ik zo'n gewone vrucht opeet, zei ze. De prins werd heel boos. Je bent blijkbaar vergeten dat je zelf vroeger met een blij gezicht vruchten op het marktplein verkocht. Misschien zou het beter zijn als je weer fruit verkoopt dat je zou worden. Als je niet meer van me houdt, blijf ik niet langer bij je in het paleis, zei Rashida hooghartig. Ik zal er wel voor zorgen dat je me nooit meer hoeft te zien. En ze liep het paleis uit. In de weken daarna probeerde de prins Rashida te vergeten. Maar hij kon alleen maar denken aan de dag dat hij haar voor het eerst op het marktplein had gezien en verliefd op haar was geworden. De prins ging op reis. Op een dag reed hij op zijn paard over het marktplein van een vreemde stad. Opeens hoorde hij roepen. Vers fruit te koop, wie wil mijn mooie vruchten kopen? De prins herkende die stem meteen. Hij draaide zich om en zag Rashida lopen. Ze droeg een grote mand met fruit. Ze zag er ziek en verdrietig uit, maar ze was nog altijd even mooi. De prins sprong van zijn paard en liep naar haar toe. O, Rashida, zei hij, ik mis je zo. Wil je met me mee teruggaan naar ons paleis? Rashida schaamde zich en sloeg haar ogen neer. Kun je me vergeven dat ik zo trots was? vroeg ze. Ik heb het je al vergeven, antwoordde de prins. Dan ga ik graag met je mee, zei Rashida. Ze glimlachten en kuste de prins. Vanaf die dag lachten ze altijd en ze was nooit meer verwaand. En Rashida en de prins leefden nog lang en gelukkig.